Benst één uur hierover. Debat. Mevrouw Geurenson. Het, de het antwoord van de wethouder loopt in zoverre toch een aantal vragen op. Omdat hij namelijk zegt, uh, in ieder geval wordt de indruk gewekt alsof de Raad een besluit heeft genomen dat er vijf jaar... Uh, Zeg maar de pachtovereenkomsten niet zullen worden verhoogd, anders dan met een indexcijfer. Ik kan me dat niet herinneren dat we dat ergens in besluiten hebben vastgelegd. Dat is één. Ten mag, tweede. Mag ik even checken of dat de bedoeling is van de wethouder? Want ik hoorde iets anders. Uh, wethouder? Voorzitter, ik heb twee besluiten opgenoemd: dat is de standstoelenbelasting doorberekenen ja. en uh, de inkomstenderving door het verdrijven van drie paviljoens. En ik heb verder gezegd dat de portefeuille de afgelopen twee jaar. Regelmatig heeft gecommuniceerd met pachters en raad dat op basis van het hanteren van uh, het moeten betalen van bouwlegers uh, dat daardoor uh, het eerste vijf jaar geen pachtverhoging zou worden voorgesteld. Dus het is geen besluit van de raad, dat is geventileerd door de portefeuillehouder in de tijd richting commissie. En dat is een heel ander dan dat u dat besloten zou hebben. Dat heb ik niet gezegd en niet, niet willen zeggen. Werd wil graag iets toelichten op dat onderdeel. Mag dat? Ja, voorzitter. Uh, bovendien uh, is ook gecommuniceerd uh, in uh, de commissie... en dat is ook gebeurd in de periode dat die bouwlegers nogal uh, heftige discussies opriepen... Uh, dat uh, ook de kustversterking een onzekere factor is... waardoor uh, wij een periode van uh, vijf jaar een uh, gelijke pacht redelijk vonden omdat het niet uitgesloten is dat er weer allerlei verschuivingen en verplaatsingen nodig zouden zijn... en nog steeds mogelijk zijn, omdat Rijnland voor een periode van vijf jaar de boel pas, uh, wil vastleggen... en niet voor langere termijn. Dus vanwege die onzekerheid hebben we gezegd van u hebt dit jaar de bouwvergunning gehad... en u weet zelf wat voor reuring dat gegeven heeft... en uh, de komende vijf jaar alleen die, uh, die, die, die, die punten die uh, mijn collega Tone genoemd heeft... Uh, ...worden bij de pacht opgeteld. En daarna gaan we weer om de tafel zitten om een met een andere berekening uh, tot een ander besluit te komen. Mevrouw Keuransson, u ja, had het woord. Voorzitter, kunnen we deze motie niet even laten hangen? Boven de markt laten hangen? Om te kijken in oude verslagen of dit dan allemaal zo gegaan is? Uh, ja, is. In, naar, mijn, naar mijn mening ik bedoel dus niet ik niet dat ik de woorden van de wethouder in, in, in twijfel trek, want er staat mij zoiets van bij. Er is in de loop der jaren zo ontzettend veel over dit hele verhaal gezegd dat ik, ik kan dat niet helemaal plaatsen, maar ik uh, maar het moet ergens genotuleerd zijn. Dus, dus u doet een voorstel van orde aan de... Indiener van deze motie, dat is de oudere partij, meneer Bluis. Nee, ik onthoud hem even. Voor het vaststellen van de begroting, is die een begroting. Nou, dit is al gebeurd, dus. Uh, ja. nee, dat zou kunnen, meneer Bluis. Um, dus voor zover mijn kennis en uh, geheugen me kan opfrissen, is het uh, voor het eerst aan de orde gekomen bij een bepaalde BRAP dat het weer uitgesteld werd. En pas bij de voorjaarsnota zijn voor het eerst ons getallen getoond van wat. ...wat men wilde en dat kwam inderdaad uit wat de wethouder zegt... ...dat men budgetair, redelijk budgetair neutraal het in wilde zetten. Dat hebben ze ook in de voorjaarsnoten staat dat ook allemaal. CDA heeft er toen nog vragen over gesteld. CDA heeft meerdere malen ook met de Raad die discussie proberen verder te halen... ...tot bij de commissie aan toe en dat zijn de wethouder... ...u vergelijkt appels met peer, ik ben het daar absoluut niet mee eens. Het is natuurlijk wel zo, het proces is zo ver als het is. En het is dan weer voor vijf jaar... Daar kunnen wij inderdaad... wat heeft de wet er niks aan doen. Hij gaat onderhandelen. Hij zal zich moeten houden aan wat er in de voorjaarsnota is vastgelegd. Want dat, dat is feitelijk min of meer geaccordeerd. Maar het gaat mij om de toekomst. En ook dat de strandpachters... Want waarom ontstaat dit? Omdat er nogal wat ruis op de lijn was. Want het duurde maar voordat ze onder, gingen ondertekenen enzovoort. En men wilde eerder lager als en hoger. En dat is eigenlijk toch wel bij een aantal raadsleden in het verkeerde keelgat geschoten. En vandaar zijn jongens, kom op... Uh, het ligt heel anders. Dus voor ons is het van groot belang dat de motie op een bepaalde manier toch wordt uitgevoerd. En dat zal niet morgen kunnen geregeld worden, want daar is de tijd korter. Maar het CDA wil echt weten wat hadden die pachten dan echt moeten zijn. En, en als het nog zwaarder weer wordt. En wij kunnen aantonen dat wat, we, wat het college nu afspreekt, dat dat over een jaar anders aan moeten, dan hebben we tenminste... dat gedaan wat hier staat... en dan weten we waar het eigenlijk om moet zitten. En dan weten ook de stroompachters... dat over vijf jaar... die discussie niet weer gaat zoals het altijd hier gaat. Zielig doen, zielig doen, zielig doen. En uiteindelijk weer gelijk halen. Nee, dan weten we waar we voor gaan. Dus wat dat betreft vind ik dat de motie... misschien dan iets anders geformuleerd wordt, moet worden. Maar dat die wel uitgevoerd gaat worden... in de zin dat we echt gaan weten... waar het over gaat. Want ons inziens is het, klopt het niet, de wijze waarop zij de, de hoogte van de pacht wordt bepaald... en dat het op een andere manier in de toekomst moet. En dan kunnen we het wel weer voor ons uitschuiven... want het is niet de eerste keer dat we deze discussies hebben gehad... want ik heb hem acht jaar geleden ook gehad. Toen wilden we het ook met zoveel verhogen en die wilden niet. Is ook nooit het goed uitgezocht. Nu is het weer niet goed uitgezocht. En ik wil, wij willen dat het graag goed uitgezocht wordt... en dat het voor de komende tijd, dan maar over vijf jaar... dat we in ieder geval weten waar we staan en waar het naartoe moet. Dank u wel, meneer Bluis. Mevrouw Keuransson... En daarna meneer Demmers. Ja, ik was volgens mij nog bezig voor... En toen... Uh... <laughs> um, want waar ik ook nog wel even op beelden aanhaken... Want nou ja, het is ondertussen al aan de uh, orde gekomen met de voorjaarsnoten... Maar we hebben op een gegeven moment ook bij de begrotingsbehandeling... Voor, uh, voor een keer gezegd... We gaan geen pachtprijs uh, of mogelijke verwachte opbrengsten... Voor het strand opnemen. Dient de gevolgen hebben we ook gezegd... Niet voor de strandhuisjes. Want dat zou de onderhandelingen verstoren. Um, daar mocht je toch van uitgaan dat, dat er toch wel een, een, een, meer, een winst in zou zitten... om het zo maar te zeggen, meer opbrengst. Want het is wel zo dat de oppervlakte... en het is vanavond ook al aangehaald van de, van de strandpaviljoens... die zijn behoorlijk toegenomen. En als je dan gaat zeggen van ja, en alle redelijkheid... En, de bouwlegers hebben ze ook, maar ze hebben ook een gigantische verruiming van hun mogelijkheden gekregen. En dan denk ik toch dat we wel op het punt komen dat je eigenlijk wel kan zeggen dat um, als het andere handelingsresultaat is zoals de wethouding aangeeft, dat het de gemeente wel degelijk aanzienlijk raakt. Dank u wel. Dat, sorry. dat de gemeente wel degelijk aanzienlijk raakt en dat het dus een bespreekpunt zou kunnen voor zijn bij deze raad, meneer Demers. Um. Ja, om even op het laatste terug te komen. In de wet staat een aanzienlijk belang. Nou, het is hier een aanzienlijk belang. Dus de raad moet geïnformeerd worden volgens zo'n besluit. In tegenstelling tot de mening van de wethouder. Uh, maar goed, uh, het enige punt, twee punten heeft de GBZ. En die heb ik zelf. Het is inderdaad zo. Verruiming van het bestemmingsplan. Van 350 naar 700 vierkante meter. Hadden wij gelijk toe moeten zeggen. Contract overbreken. Meer mogelijkheden. Meer betalen. Punt. Ik kan, men kan dit niet aan andere mensen die ook een bedrijf hebben, kunnen we dat zo niet verkopen. En appels en peren of niet, maar dit, ik ben het er dus niet mee eens dat dat zo, nu zo gaat zoals het gaat. Door de regelgeving, de bouwvergunning, de bouwlegers, de controles daarop, de eisen die eraan gesteld worden, is per definitie het strandbedrijf veel meer waard als dat het vroeger was. Dus die waardestijging door onze verruiming en de regelgeving... en het zijnde van een bouwwerk, maar dan een degelijk bouwwerk... met een bouwvergunning, die winst die, heeft, die ligt dan bij de, het strandbedrijf. En het tweede punt is dat als je als overheid zegt... U moet een forse bouwlegers betalen. En in dat gebruikt u als argument om de uh, pacht niet te verhogen. Dat is uh, een verkeerd gebruik maken van de bevoegdheden. Dat heet dit toen een Dat Je kan dus niet met de bevoegdheid om de pacht niet te verhogen... een ruilhandel op touw zetten van... Ja, maar het is zo lullig van die bouwlegers. Dat is niet goed. Maar het is gebeurd, het is begrijpelijk, maar dat is niet behoorlijk. Dank u wel. Dank u wel, meneer Temmers. Meneer babag Wilson. Voorzitter, ik denk dat uh, in ieder geval de discussie die we nu gevoerd hebben... op één punt opheldering heeft gebracht. En dat is namelijk op het moment dat het gaat om vijf keer... ...zoveel en dertig strandpaviljoens maal vijf jaar... ...dan hebben wij het dus heel duidelijk over een aanmerkelijk belang... ...en dan is daarmee ook de inbreng van de Raad, denk ik, op zijn plek. Dank u, voorzitter. Het gaat in die bepaling van de gemeentewet om de ingrijpende gevolgen. Het gaat niet om het aanmerkelijk belang, het gaat om de ingrijpende gevolgen... Dat is iets anders namelijk. Maar volgens mij moeten we elkaar niet op woorden afvangen. Want dan kunnen we hier nog een uur zitten. Uh, het gaat om verschil in effecten. Dat is wat hier de kern is volgens mij. Meneer Stammers, u zak uw vinger nog omhoog. Ja, er borrelt bij mij toch één toch, toch vraag op. Als er dan, dan afgesproken is dat die pachtprijzen voor vijf jaar vast blijven liggen. Dat die niet verhoogd worden vanwege die, die bouwlegers. Waar, waar gingen dan die onderhandelingen over? Ja, we ja. ja, hebben twee portefeuilles aan gewin, Dus, Maar, maar waar, waar die over gingen, is wat ik net al zei: het verdisconteren van de, de, de, de, het afschaffen van de standstoelenbelasting en dat verdisconteren in de pachtprijs. En het uh, opnemen van uh, de inkomstenderving van de drie verdwenen paviljoens in de pachtprijs. Plus de prijsindex. En een aantal aanpalende bepalingen die gemoderniseerd zijn, zeg maar. ...in het pachtcontract, omdat die nog op een wat oude lezen waren. En er zijn dus wat regels, verplichtingen en andere afspraken bijgekomen... Die, uh, ...waaraan de, de, de pachters moeten voldoen. Dus, dus, en je moet überhaupt, moet je, uh, dat, dat is contractueel geregeld... ...moet je om die tien jaar die, die, uh, die, uh, die onderhandelingen doen. En uh, dat is een lijn die twee jaar geleden is ingezet en die heb ik nu uitgevoerd. Interruptie, u hebt het over tien jaar... Hoe wilt u dan over vijf jaar eventueel wel de pacht kunnen volgen dan? We hebben het over tien jaar? Omdat in het pachtcontract wordt opgenomen dat over vijf jaar in 2016 de, uh, het, de, de, het huurbedrag wordt herzien. Volgens mij zijn de feiten duidelijk. Het college ontraadt u. Deze motie en doet dat gemotiveerd deels op basis van de inhoud vanwege het traject dat is gelopen inmiddels. En deels omdat ieder zijn eigen taken, rollen en verantwoordelijkheden heeft. En het staat uw raad altijd vrij om ieder college, dan wel college lid, ter verantwoording te roepen. Ter controle in de commissie te roepen om tekst en uitleg te geven over datgene wat er is gebeurd. Dat is de normaalste gang van de zaak. ...dat is denk ik de essentie. Als er niets meer over te zeggen valt... ...dan is aan u eh, om nu te bepalen of u het in stemming wilt brengen... ...dan wel wilt aanpassen. Ja? Dames en heren, we gaan niet zo over de tafel naar elkaar praten. Als u een schorsing wilt, dan moet u dat vragen... ...en anders ga ik het voorstel in stemming brengen. Volgens mij... Graag schorsing, meneer de voorzitter. Hoeveel minuten heeft u nodig, meneer? Papen? Vijf Vijf minuten. Geschorst. De schorsing is aangevraagd door Sociaal-Zandvoort. Ja, Minuutje of vijf. Ik vind het heel spannend eigenlijk. Ja, de, de, helemaal onverwacht. Ineens werd het. Een rare motie. Ineens werd het serieus. Ja. ja. Nou ja. Tone, goed. Ik ontraad het ernstig deze motie. Ja. Maar dat hebben de fracties niet overgenomen. Nee, want de raadsleden vinden dat het toch een behoorlijke invloed heeft. Dat is het. Van natuurlijk invloed Het gaat om een veel geld. Ja. Maar het wil ik zijn? Ja, ja, ja en Ik en weet het ja. wel, want het is steeds al gezegd dat privaatrechtelijke overeenkomsten aan de colleges is. Ja. Maar eh, als het echt heel erg belangrijk is, dan, ja, dan mag de raad natuurlijk aan wel het eentje onder. Eh, Inbrengen. Ja, ja, spannend. Ja. Durf jij het te voorspellen? Of nee, toch... absoluut niet. Nee. <laughs> <laughs> ik brand de vingers er niet aan. Nee, nee, nee. Uh, nee ik, niet de voorspelling, ik heb een beetje het gevoel dat hij misschien wel eens aangenomen is. Nou, dat gevoel heb ik dus eigenlijk ja. ook wel ja. doen. Ja, zeker. Ja. Gezien de reactie van Bluis, van Geurensson, ja. van uh, Stamis, is wat moeilijker. Ah ja, en OPZ. Uh, en uh, OPZ, ja, en uh, Willem Paap, Sociaal ja. Zandvoort. Ja. Ja, nou ja, spannend. Ja. Op het laatst ja, ja, het wordt nog spannend. Ja, ja, nee, ja maar, kwart over elf. Ja. En de burgemeester om half twaalf klaar zijn, ja. dat rit hij niet. Nee, ik denk het ook niet. We gaan nog eventjes naar een beetje muziek luisteren totdat de vergadering weer gaat beginnen. I'm Ik heropen de vergadering. Meneer Paap, u heeft een schatting gevraagd. Heeft u nog behoefte aan een toelichting of zegt u? Voorzitter, ga door. Uh, voorzitter, ik zou graag uh, met uw uh, voornemen de heer Bouwberg-Wilson het woord geven. Meneer Bouwberg-Wilson. Dank u, voorzitter. Respectievelijk, meneer Paap. Uh, het is zo dat wij uh, helemaal niet wensen terug te komen op uh, een. Op een onderhandelingsmethodiek en een onderhandelingsopdracht die wij het college hebben meegegeven. Maar wat wij wel willen, is dat wij voordat de pachtcontracten ondertekend worden, geïnformeerd worden over het onderhandelingsresultaat. Dat houden wij overeind en daarom willen wij ook de motie indienen, voorzitter. Goed. Uh, en beluister ik het goed aan meneer bauer Hilson dat u hem dus niet wijzigt? Correct. Yeah. Okay. Uh, ik verstond niet wat u zei meneer Pa. Als u wilt, maar dan heel kort. Nou heel kort. Nee, nee, vrij heel kort. Uh, we hebben het hier over uh, pacht. Uh, van het circuit kwam u wel uh, voor het ondertekenen uh, naar de raad? ...of naar de commissie. En waarom kan dat hier niet? De wethouder heeft volgens mij uitvoerig uitgelegd... ...op basis van welke bepaling van de gemeentewet hij het wenselijk vond... ...om bij het circuit waarbij de afwijking ingrijpende gevolgen had... ...uit mijn hoofd 60.000 euro of iets dergelijks... ...in relatie tot de pachtsom en dat hij het toen gepast vond... ...het college om terug te komen. Dat is de bepaling van de gemeentewet... Ik kan het niet anders maken. Meneer Kramer. Ja, ik vraag mij af hoe we dat moeten toetsen. Achteraf, ter verantwoording, dat is een interpretatie altijd. U heeft een aantal bevoegdheden als raad... en daar is zorgvuldig over nagedacht... en dat heeft rekening, verantwoording, controle met zich mee te brengen. En er zit een systematiek en stappenplan in. Volgens mij is het gezegd datgene wat gezegd moet worden... Ik betekent dat ik motie 4a, pachtcontracten, strandpaviljoens, bij u in stemming ga brengen. Bij hand opsteken. Bij hand opsteken. Wie is voor deze motie? Voor zijn de fracties van de VVD, gemeentebelangen Zandvoort, GroenLinks, D66, Oudere Partij Zandvoort, het CDA. Wie is tegen deze motie? Tegen zijn de fracties van Sociaal Zandvoort en de Partij van de Arbeid. Stemverklaring, meneer, meneer Paap, de Mijn stemverklaring, voorzitter. Uh, nou, dat ik gezegd heb uh, dat bepaalde zaken in de gemeentewet uh, staan, kan ik had niet anders uh, om die te volgen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Paap. Meneer Stam, stemverklaring. Dank u wel, voorzitter. Ja, uh, hoewel ik uh, voor, een, voor een deel uh, sympathiek sta, wij. Sympathie hebben voor het idee uh, om, om die, die, die, die verhoudingen tussen wat in het dorp gebeurt en wat op strand gebeurt uh, zoveel mogelijk uh, uh, gelijk te trekken. Uh, kan, kunnen wij toch niet voor zijn omdat... Ja, we hebben er gewoon geen prettig gevoel bij en dat zit hem ook met name in die, in die, in die, die laatste zin. Uh, en, en nou ja, goed, en het, het antwoord van de, van de wethouder dat, dat een en ander eigenlijk niet, niet uitvoerbaar is. Minister, er uh, zijn wat stemverklaringen. Sport, ja, oké, okay, ik, ik stop ermee. Er dank mee. u wel. Ja, ja, ja, dat betekent u. dat de motie 4a is aangenomen. Ik ga terug naar mijn lijstje en ga kijken. <coughs> uh, motie 4b, pachtcontract circuit. Eens even kijken. Meneer de, de Vries, de motie is ingediend... ...maar nog niet voorgedragen. Aan u de eer. En wat mij betreft doet u dat vanaf overwegende. Kort en krachtig. Overwegende, overwegende dat de gemeente Zandvoort... ...zich wil onderscheiden als toeristische gemeente... ...waar kwaliteit hoog in het vaandel staat... De door de gemeente gehanteerde kwaliteitsnorm niet tot uitdrukking komt in de activiteiten van de huidige prachter van het circuit. Draagt het college van BMW op een zodanige prestatiecontract met de prachtig van het circuit te zandvoort te sluiten dat daarin mede-investeringsverplichtingen zijn opgenomen? Dank u wel. Zijn er vragen over vanuit de zijde van de raad of opmerkingen of. Meneer Demmers. Nou, volgens mij kan je een prestatie overeenkomst in een pachtcontract... als het over investeringen gaat, dat kan je niet afspreken. Dank u wel, meneer erfpacht Demmers. Contract. Niemand meer? Dan krijgt de portefeuillehouder het woord voor een reactie. Meneer Tonen, Ja, voorzitter. De motie komt mij wat vreemd over. Omdat wij een raadsvergadering geleden uitgebreid met de Raad hebben gesproken... over het erfpachtcontract... Wat, uh, wat wij voorgelegd hebben... althans wat waarover we gesproken hebben, zou moet ik zeggen... met het circuit en waar we als college een, een oordeel over hadden. In verband met dat artikel uit de gemeentewet... Uh, hebben wij dat aan u voorgelegd. U heeft uw zienswijze aan ons gegeven. Die zienswijze hebben we meegenomen in het college gewogen. En wij hebben op grond daarvan... Uh, ik geloof uh, vrijdag een gesprek met het circuit... Naar aanleiding van uw zienswijze. En als het al zou kunnen is dit volledig mosterd na de maaltijd. En is dan ook een uh, motie die wij niet zullen uitvoeren. Dank u wel meneer Tone. Eén uh, uur nog behoefte aan debat of is het duidelijk? Ja, gaan we stemmen. Bij hand opsteken. Wie is voor de motie 4b pacht contract super? Bij hand opsteken graag. Voor zijn de fracties van GroenLinks en D66. Wie is tegen deze motie? We hand opsteken graag. Tegen meneer willen wil een stemverklaring? Alsjeblieft. Uh, wij steunen deze motie omdat wij de intentie zo waarderen. Dank u. Dank u wel. Meneer Babits zegt omdat hij de intentie waardeert. Wie is tegen deze motie? Tegen zijn de fracties van de VVD, Gemeentebelangen Zandvoort. ...Sociaal Zandvoort, Partij van de Arbeid, het CDA en Oudere Partij Zandvoort. Daarmee is deze motie verworpen. Stemverklaring voor voorzitter. Meneer Barbara gilson uh, Wij zijn tegen die motie, omdat je namelijk niet eenzijdige prestatie kunt afdringen. Dank u wel, meneer Barbara gilson Volgens mij ben ik dan door alle moties heen, zoals kenbaar gemaakt. En dat betekent dat het agendapunt 9 is behandeld. En wij gaan naar agendapunt 10... En u merkt dat ik sneller ga praten omdat ik door mijn eindtijd heen ga. Maar ik de hoop heb dat dit agendapunt niet uitgebreid behandeld hoeft te worden. U. Ik... Er is één toelichting aan de zijde van de portefeuillehouder. En ik geef u mee dat de reinigingsheffing amendering heeft consequenties voor de tariefstelling in de verordening reinigingsheffingen. Die kunnen we meenemen conform. En de griffier wijst mij erop dat punt 5. Wordt dan, meneer de griffier? Oh ja, de griffier zegt: Heeft u allemaal punt 5, laatste pagina, achterzijde van het setje raadsvoorstel? Daar staat: De reinigingsheffing 2011 vast te stellen, inclusief Therese -weizering. Tariefverhoging met 3% met de problematiek kostendekkendheid mee te nemen in de raadsvergroepen. En de 4 stelt als suggestie vol voor het debat om de reinigingsheffing 2011 vast te stellen inclusief tariefshoging met 3% te schrappen. En de portefeuillehouder reageert daar ook nog even op neem ik aan. Dat zijn dan de twee wijzigingen die kunnen zo worden meegenomen die relevant zijn. Is er aan uw zijde behoefte aan een debat op deze verordeningen? Dat is niet het geval, dan geef ik de portefeuillehouder, wethouder toon het woord het Ja, voorzitter. Na het zilgaat aanzien, en dat is iets wat jaren niet is voorgekomen, maar na het zilgaat aanzien zal de waardedaling in Zandvoort ongeveer 3 tot 5 procent inhouden. Dat betekent dat wij na alle waarschijnlijkheid in januari een nieuw voorstel aan u moeten voorleggen om, uh, om die, dat percentagetarief, om dat te wijzigen, om hetzelfde resultaat te kunnen krijgen. Dus dan, dan meld ik u dat vast. Ja, de OZB. Onderroerende zaakbelasting. De waardedaling de dus, daalt waarschijnlijk tussen 3 en 5 procent. Maar het, het, het definitieve bedrag weten we nog niet. Maar het heeft als consequentie dat we in januari uh, een, weer een tariefaanpassing moeten maken op deze uh, OZB-verordening. Maar dan weet u dat vast. Uh, Portefeuillehouder. De, de, het voorstel om het gedeelte van 5 te laten vervallen loopt het dan synchroon met het abonnement kunt u dat nog zo eens meegeven u oh, eh, bedoelt bedoel punt 5 de reine 2000 dat eerste stukje eruit de reine 2011 vast te stellen inclusief een, een tariefverloof van 1,75% punt van, met 1,75% punt Ik dat je helemaal zou de feit ook helemaal kunnen schoppen. We maken van 5 die 3% 1,75. Ja, dat maken we daarvan. Zijn er dan nog vragen van uw kant of behoefte aan debat? Meneer Demmers. Sch, sch. Meneer Demmers ja. heeft het woord. Dank u wel, voorzitter. Uh, 9 december 2009 heeft de oudere partij een motie ingediend om de bouwlegers te herijken. Omdat ze tot de hoogste van Nederland uh, behoren. Dat klopt ook wel, anders uh, zou je geen korting geven op een pachtprijs. Um, de motie die is toen ingetrokken door, uh, uh, door de oudere partij... Uh, met de toezegging van het college dat uh, als de wet Wabo per, uh, in werking zou treden... dat alsnog die herijking zou plaatsvinden. Nou, wij verzoeken als GBZ daar nu dan om. Dank u wel. Dank u wel, meneer Debbers. Ik concludeer dat het besluit Belastingvoorstellen 2011 met de wijzigingen ter zake het abonnement Reinigingsheffingen nu integraal bij u ter stemming voor ligt. En ik doe dat bij hand opsteken. Wie is voor het voorstel Belastingverordeningen 2011? Wij hand opsteken graag. Voor zijn de fracties van Sociaal Zandvoort, de Partij van de Arbeid, het CDA, Oudere Partij Zandvoort, de VVD, Gemeentebelangen Zandvoort, GroenLinks en D66. Daarmee is het voorstel unaniem aangenomen en dank ik u hartelijk. Een stemverklaring, mevrouw Van der Veld. Ja, Het lijkt een beetje tegendraads om nu wel voor te stemmen, omdat die 3% daar weer uit is. Maar dat is, uh, ja, dat is een heel klein onderdeel en ik hoop dat het inderdaad toch naar voren komt, dat het toch nodig blijkt. Dank u wel, mevrouw van der Veld. Dat betekent dat ik deze vergadering sluit, 1 minuut voor half twaalf, En ik dank u allen voor uw inspanning om dat te halen. Wel thuis. Burgemeester, bedankt. Ja, dankjewel. <laughs> want uh, vorig, vorig jaar gingen we dat anders ja. Uh, Don, uh, Ja, belasting is uh, uh, kan en kruiken. De begroting is aangenomen. Fluitje van een cent, Kunnen allemaal... we nou uh, lekker rustig slapen? Ik denk het wel, want ik denk dat het al op ons zandvoort is voorlopig in 2011 niet al te grote tariefverhogingen ja. ja de 1,75% ja. nou ja maar dat is uh, trendmatig met, uh, ja, met de index ja. dus, uh, uh, ja. inflatieindex hè, ja. wij kunnen gerust slaan goed luisteraars uh, gaan we het, als er nog iemand is uh, goede nacht in ieder geval ja, ja. hartelijk uh, dank voor uh, de aandacht die u heeft uh, gehad voor dit programma ja. En, en dom, uh, Pascal, hartstikke uh, ja, bedankt jullie en jij ook, ja. ook bedankt ja. en, uh, volgende zit 23, volgende 23, 23 november, 23 november. 8 uur parkeren. Zijn. Tot dan. Zijn we er weer? Oké. Okay. of the group. Whatever seems to be your destination Take life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 What you make me do To so take my time And take my life Cause all the others They wanna take my life Serious for the winter time To wrench my soul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 nou, maar varen. Lang verslagen heb ik op bed gezeten, toen jij de deur had dichtgesmeten. Zomaar, ik heb je zomaar laten gaan.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 Zo zonder. Ja. Z.F.M. Al twintig jaar het ja. allerlekkerste van Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Alleen op Z.F.M. Twintig jaar. Z.F.M. Z.F.M.